Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort, uh, 22 januari hier in Hotel Hoogland. En ja, we werden net uh, abrupt afgebroken in ons gesprek met hele Wiedijk over uh, het Rode Kruis. En um, door eigenlijk de computer, want de computer die start uh, het nieuws in en de reclames. En um, ja, hele sorry, niks aan te doen. Um, wat dat betreft neemt de, de techniek het dan in één keer van ons over. We waren gebleven met eigenlijk de status, we willen het graag even met je afmaken, uh, van dat Zandvoort is net als het uh, Galiezen dorpje, en, uh, een luizen in de pels van het uh, Nederlandse Rode Kruis. En uh, die verzet zich tegen uh, eigenlijk opname in het totale grote geheel. Dus, uh, vat ik het zo samen? Ja, dat is uitstekend. Uh, en, nou, ik heb begrepen, je kan er verder nog niet zo heel veel over zeggen, maar vanmiddag of binnenkort krijgen de leden van het Rode Kruis het laatste nieuws te horen. Ja, dat klopt. Vanmiddag hebben we buiten de feestelijke opening hebben we ook nog een, een voorlichtingssessie voor onze vrijwilligers. En uh, daar ga ik vertellen wat uh, de laatste status uh, is. En dan past het niet helemaal om dat uh, nu uh, voor de radio te verklappen. Ja, snap ik. Maar het is ja. in ieder geval, je vertelde voor het nieuws, jullie hebben al kort gedings gewonnen. Ja. Je bent al een paar keer in het gelijk gesteld. Dus uh, de, de, de gloort hoop aan de horizon. Er gloort hoop, uh, absoluut. Maar uh, wat dat betreft is het Rode Kruis als landelijke organisatie toch wel erg hastalig uh, gebleken. En machtig waarschijnlijk. En heel erg machtig. Uh, en uh, hebben, merken wij uh, overal uh, de voelsprietjes uh, oh, en, uh, ja. en, er... en de lobbyisten. Oh, lobby... dus, uh, dat gaat alle kanten. Uh, ja, ja, ja, ja. En uh, of de rechtspraak daar ook door beïnvloed wordt, dat zullen we maar in het midden laten. Dat hoort maar, natuurlijk maar wat ik me eigenlijk afvraag is... Kan je uiteindelijk als kleinere onderdeel van, uh, uh, van uh, zo'n grote organisatie uh, afgesplitst zijn en blijven en dan on nog onder dezelfde naam blijven varen? Nou, dat is het probleem. Uh, uh, uh, Nederland uh, kent één Rode Kruis en uh, per definitie is dat ook het uh, Rode Kruis. Uh, vroeger was dat anders, maar tegenwoordig uh, is er heel duidelijk uh, gezegd, er mag er maar één uh, zijn. Ja. Uh, we zouden, als we niet uh, tot het Rode Kruis uh, toetreden, zou je nog bij de minister een uh, vergunning kunnen aanvragen om ook de naam Rode Kruis uh, te gebruiken. Gaat wel erg ver, Dat gaat erg ver ja. uh, om, uh, om dat uh, te doen. Dus we laten graag aan onze uh, vrijwilligers en aan onze leden over om, uh, om te kiezen hoe we verder gaan. We hebben vanmiddag een uh, voorlichtingssessie daarover. En op 19 uh, februari is de uh, algemene ledenvergadering. En dan gaan we ook besluiten wat uh, onze toekomst wordt. Zo, spannend okay. hoor. Hille, nou, we moeten er. Uh... Helaas een einde aan breien. Maar we komen erop terug. Maar we komen erop terug. Ik heb al afgesproken met Yvonne dat ik de week na onze ledenvergadering hier nog even de tafel schuif. Dan kunnen we vertellen wat er gebeurd is. Hartstikke fijn. Met van harte welkom. Nou luisteraars, vanmiddag om 1 uur wordt het verbouwde Rode Kruis geopend aan de Nicolaas Beetslaan door onze burgemeester Niek Meijer. Dus heeft u niks te doen, gaat u er lekker naartoe en dan kunt u het nieuw verbouwde gebouw zien. We gaan uh, nu even naar uh, de muziek en dat is Treintje Oosterhuis met Things in Life. The moon belongs to everyone, the best things in life they're free.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 To everyone, they glitter that for you and me. Flowers and spring, the rumors. Nou ja, ja, feestelijke muziek in uh, Goedemorgen Zandvoort, hier in Hotel Hoogland. En uh, ja, het is natuurlijk een gezellige boel, want we hebben allemaal winnaars aan onze presentatietafel uh, zitten. Want uh, gisteravond was er het uh, evenement, of de, ja, de bekendmaking van de winnaars van het evenement 2010. Richard, en ja, wie hebben we aan tafel zitten? Op het ogenblik uh, hebben we Mario, uh, Marijke, sorry, Marijke en uh, Arno Westerburger. Ja. Dat zijn schoonzoon en, uh, en schoonmoeder. Ja. En Arno is uh, dirigent en uh, Marijke is bestuurslid nog steeds geloof ik. Ja. En Rob staat nog uh, aan de achtergrond, die doet uh, techniek en uh, drummen. Dan uh, krijgen we hierna uh, Spinning on the Beach met uh, Marja Spirius. En, huh? Spirieus, oh, oké, okay. daar staat inderdaad... Spirieus. En uh, als laatste winnaar is culinair Zandvoort. En dan komt Nelly Lemmens vertellen. En Marcel Meijer. En voor de rest uh, krijgen we nog uh, Patricia en Meert te komen over de Bar Battle vertellen aan het einde van het. Programma. En daartussenin hebben we nog Rob van Boogaert, Nieuwbouw Watersportsvereniging. Maar we gaan nu beginnen met de Korendag. Nou jongens, ik ben natuurlijk ook een beetje blij, want ik zit natuurlijk ook gewoon in de Korendag. Ik doe samen met Rob de techniek. Maar vertel, wat, ja, hoe, hoe voelen jullie je? Ja, verbaasd nog steeds. Verbaasd? Terwijl, we waren al verbaasd dat we genomineerd waren. Dat verbaast mij weer Arno, dat, dat je er verbaasd over bent. Over zo'n indrukwekkend... Nee, nee, het was absoluut een, een verbazend gegeven dat we nou, A al genomineerd waren en dan nog winnen. Dat is helemaal bizar. Ja. We had echt, uh, echt niet verwacht. Nee, echt niet. Ik kwam binnen en nee. Rob die zei: uh, Heb je wel een speech voorbereid? En ik zei: Nee, nee. ik zou niet weten Warum? waarvoor. Ja, ja, ja. Maar, dus toch. Ja. Maar goed, um, wat zijn de jury? De jury, jury zei uh, dat we uh, ja, een, een apart evenement in het dorp waren, waar uh, zeker Klaas zelf ook een beetje trots op was. Want uh, Klaas zelf Klaas uh, Koper. doet er ook aan mee. Ja, inderdaad, hij doet er ook aan mee. In zit hij de jury? En, uh, nee, hij zit niet in de jury. Nou, dat weet ik verder niet, uh, waarschijnlijk niet. Nee, wordt er achter mij geschud. Uh, ja. <laughs> we hebben een soort maar, de producent hier op de barkrug nou, zitten. Klaas uh, <laughs> deed wel het woord uh, na afloop en die uh, ja, goed, hij is op de korde dag is hij er zelf ook bij. Dan uh, Vorig jaar tenminste nog, toen hij nog de omroeper was, uh, ging zelf het dorp door om uh, de mensen de kerk in uh, te sturen, waar het ja. de dag uh, gehouden wordt. Uh, dus we zijn hem ook dankbaar dat hij zoveel publiek, uh, publiek naar binnen weet te krijgen. Maar men was uh, ja, gewoon erg enthousiast. Ja. Helemaal, helemaal verbaasd. Ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik, ik heb niet eens alles gehoord, omdat ik niet eens bewust Vol was. emotie. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ik maar, maar Arno... Tranen in de ogen. Ja. Maar Arno... Um... Hoe is het mogelijk dat zo'n koor, de Beach zo'n event op poten zet. Met zulke grote decors. Iedereen verkleed. Een thema. Alle koren. Ze komen zelfs uit Limburg. Ja, en ik ja. geloof zelfs uit Groningen komen ze. En ze willen allemaal. Want jullie hebben drie keer zoveel aanmeldingen als dat je dus dat kan keer. plaatsen. Ja, ja. Ja. Hoe, hoe, hoe is het mogelijk dat zo'n ja, toch klein koor, 25, 30 man, dat voor elkaar krijgt? Uh, enthousiasme. Nou, een enthousiasme, dat hoef ik hier om me heen niet te vertellen, is in Zandvoort geen gebrek. Geen nee. Iedereen is enthousiast om wat dan ook te doen. Ja. Nou, binnen het koor uiteraard heel veel mensen die uh, mee willen helpen. We zijn dan zelf een, een, een ja, klein bestuur van zes man die uh, de hele dag voorbereiden, het hele jaar door. En dan op de dag zelf doen alle koorleden mee om uh, die dag tot een succes uh, te maken. En daar moet ik wel even bij zeggen dat we natuurlijk qua aankleding, dat, dat regelen we grotendeels uh, zelf uh, vanuit het bestuur. Waar we wel hulp krijgen van een paar koorleden. Uh, maar zeker de kleding, waar we dus zeker het afgelopen jaar uh, een beetje bekend om zijn geworden. Uh, iedereen loopt in uh, de kleding van het thema op dat moment rond. Uh, wordt gemaakt door uh, ook weer twee uh, koorleden. Uh, Martine en José die zijn daar heel erg druk mee. Hoe is het mogelijk? Want het gaat over 30 pakken. Hè? Dat gaat over En, en 30 heel pakken. professioneel. Heb je het wel eens gezien, Benne? Uh, nee, Toen ik mijn grote spijt. Nee, je bent een Haarlemmer. Dit ja, komen uh, uh, ah, kom kom jaar komende. Dat is zeer uh, bijzonder. Komt jaar is hij erbij. Maar die, uh, die zetten dat in elkaar en Dat ziet er altijd fantastisch uit. En ja, de dag zelf, waarom is dat zo'n succes? Uh, we hebben als koor natuurlijk zelf ook aan korendagen meegedaan. Je bent er zelf uh, ook bij geweest. In Wormerveer zijn we geweest. En we zijn in Paradiso geweest in Amsterdam. En ja, op ieder... Evenement hebben we zelf alweer zoiets van hm, dat zouden we anders doen. Of hé, hey, dat is leuk. Ja. Nou, al die leuke dingen hebben we verzameld. En alle negatieve dingen proberen we om te draaien naar iets positiefs. Ja. Dat proppen we allemaal in die ene dag. En als je de koren hoort, de reacties, die, die zijn daar ja, lyrisch over. Dat ik vind, vind ik zo mooi. Hè? Dat, dat, de, je bent als koor, weet je wat je nodig hebt. om daar een goede ja. optreden te kunnen doen. Hè? Wij ja. hebben wel eens een, een uh, korendag gehad dat we niet konden inzingen bijvoorbeeld. Ja. Ja. He, of dat we, dat, weet je, het, ja, je, nou, je, je hebt dat gewoon heb nu zoiets aan. van: ja, wat heb je nodig? En er staat altijd een flesje water beschikbaar. We hebben een hele mooie inzingruimte in jeugd. Er staat ook een hele volledige installatie met piano en alles. Ja. En een ontzettend leuk aangekleed uh, koor ja. uh, in de kerk. Ja, het ziet er gewoon prima ja, we uit. We proberen de, de koor echt als gasten te ontvangen. En zijn, ook hen een leuke dag te bezorgen. Wanneer is de volgende korendag? 17 september. 17 september. 17 september. Ja. En dat is weer op een zaterdag. Dat is weer op een zaterdag. En uh, het thema is dit jaar carnaval. Carnaval? Ja, oh, ja. Dus hoe uh, gaan de, dan de er kleding eruit? Nou, dat is ja, simpel, jongens. Allemaal de boerenkiel aan. Dus ja, dat, uh, nou, We gaan wel nou, nou, voor iets extremes nog. <laughs> mee, dus, uh, we nou, we zijn in nog Limburg de... gaat dat trouwens niet. Dat is Brabantse. Maar in Limburg ga je echt helemaal verkleden. Gesminkt en wel. Oké. Okay. Ja nou, maar we weet, hopen dan uh, ook op veel en aanmeldingen. Samba. Uit, en Samba. Uh, <laughs> ja, ja, uit nou, het, nou, ja, het Zuidland. Ook, we, hebben het, uh, we trekken het thema een beetje door naar Zuid-Amerika inderdaad. Het is niet alleen okay. het Nederlandse carnaval, maar ook uh, het, uh, het Zuid-Amerikaanse carnaval. Dat uh, nou, trekken dat... we er ook bij. Nou jongens, geniet ervan. Erbij. Ja, dat gaan we absoluut En uh, doen. lekkere feest vieren. En uh, nou... Ik ik hoop dat, en dat beloof je jullie ook altijd, dat de volgende korendag weer mooier en weer beter is dan, uh, dan de, deze. Ja, ik oh, het succes. best. Heel veel succes. Als jij de techniek weer doet, dan komt dat vast helemaal Ik beloof het. Oké, okay. okay. dankjewel. We gaan nu uh, naar de volgende, na de muziek, gaan we naar Spinning on the Beach met Marja Spirieus. Ja, als ik het goed, goed zeg. Ja. Ouder. En we gaan eerst nu even luisteren naar Eros Ramazzotti met Costa della Vita. Ja, dan gaan we natuurlijk snel door met de winnaars van het evenement 2010. En um, ja, de, in de categorie sport was dat Spinning on the Beach. Marja, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, gefeliciteerd natuurlijk. Dankjewel. Allereerst namens de directie van Sivem uh, Zandvoort. En um, ja, dat is Spinning on the Beach. Vertel even kort uh, wat dat het, het precies inhoudt. Spinning on the Beach is een evenement wat we vijf jaar geleden gestart zijn. Uh, toen uh, hadden we met z'n drieën Marcel van Rey, Claudine... Uh, de boer en uh, mijn, mijn persoonje hadden wij uh, het idee om, uh, ja, om, om graag eens op het strand te fietsen. Dat leek ons heel erg leuk. Met ondergaande zon was toen nog de, de intentie. Maar ja, het zand is een beetje mul, dus je hebt er wat ja, anders precies, op gezonnen. Ja, precies. Dus we hebben het op het terras gedaan. En uiteindelijk uh, ja, hebben we daar dus een evenement omheen ge, ge, gemaakt. Een website gemaakt. En uh, inschrijvingen laten, laten doen uh, door heel Nederland. En het is uitgegroeid tot een uh, heel groot evenement. Waar wij spinnen voor een goed doel. Dus maar een groot evenement, wat moet ik dan aan denken? 220 fietsen op het terras van uh, Club Nautique. Uh, maar hoe krijg je jaar? de godsnaam voor elkaar? En waar haal je godsnaam 220 fietsen vandaan? 220 fietsen die huren we in, uh, bij een bedrijf in, uh, in Maarsluis. Okay. Met vrachtwagens worden die opgehaald en uh, die worden met vrachtwagens naar het strand gereden. En die, we, die laden we en lossen we zelf met vrijwilligers uh, elk uh, die Zo. dag. Zo, uh, dat is al een evenement op zichzelf. D dat is het grootste evenement van de dag ongeveer. <laughs> Ja. Ja, waarbij ook vermeld kan worden dat uh, onder andere de vrachtwagens dus uh, al vijf jaar ook gesponsord worden uh, voor, voor uh, dit okay. uh, doel. Ja. Want dat is natuurlijk een hele grote kostenpost die we anders ja. hebben. En, uh, maar even voor de mensen die niet weten wat uh, spinning is, in, in, in één zin. Uh, spinning is een, uh, is, een, uh, is een sport die gedaan wordt uh, normaal liter, gewoon in de sportschool. Op een stationaire fiets, fiets je uh, op muziek. En op een soort biet En uh, daarin uh, zit, een weer, op, zit een weerstandsknop. En die kan je draaien. Dus je kan uh, vlakken weg simuleren. Je kan een berg simuleren. En op die manier uh, fiets je een uur lang uh, fiets je op een uh, stationaire fiets. Ik zie en, Benno steeds somber te kijken. Ja, ja. Ik, ik word al moe bij de gedachte. <lacht> maar het is dus... Uh, ik, ik heb begrepen dat je daar echt het uh, nat van zweet uh, vanaf komt. Het is ja. heel zwaar. Ja, het is, het, het is zwaar. Maar dat doe je natuurlijk zelf. Want je draait zelf aan die weerstandsknop. Dus ja, je bepaalt waar. zelf hoe zwaar het is. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou en uh, 220 mensen voor een goed doel. En wat was dat goede doel uh, in 2010? In uh, 2010 hadden we, hadden we um, uh, nou, is er iemand in de zaal die ja. uh, Marja even kan helpen? Ja, inmiddels spreekt, uh, komt Rob. Ja, ik ik uh, word er even erbij geroepen. Het goede doel ja. voor 2010. Het goede doel voor uh, uh, 2010, wat hadden we nou? Uh, uh, dat was Stichting Opkikker. Oh ja, Stichting Opkikker. Ja, ik moest ook even denken. Sorry het was even hoor, dat was het even kwijt. Ik <laughs> doen <laughs> natuurlijk met een hele andere ding. Ja, waarschijnlijk stil. lang geleden. <laughs> nee, het is niet lang geleden, maar ik ben ja. het even uit mijn hoofd uh, ja, ja. kwijt. En Opkikker, wat is dat voor iets? Stichting Opkikker was een, uh, is een stichting die uh, een wensen vervullen van uh, kinderen die heel erg ziek zijn. Oh ja, oké. Okay. Ik zal Rob heel even introduceren, want die ja. komt er een uh, paar bij. Hij had helemaal niet het plan om hier te gaan zitten. Maar ik weet toevallig dat hij misschien wel de grootste fan van jullie is. Elk jaar heeft hij dat al een jaar van tevoren in zijn agenda staan ja, en je ziet er wel helemaal vol van dat, ja, dat hij spinning on the beach uh, vol maakt. En uh, Rob, je hebt ook een bepaald uh, plan. Hè? Dat je je wil gewoon wat slanker uh, door het leven gaan. En dat spinning wel, is daar ja. een, een belangrijk onderdeel van. Ja. Hoeveel uur uh, spin jij per week? Nou, ik probeer uh, uh, vier uur per week te gaan. Maar dat lukt niet altijd. Want ik, uh, ja, ik heb een vrij druk uh, bestaan uh, met werk. En gemiddeld lukt het me wel om twee, drie uur uh, te gaan. En uh, Nou goed, uh, Marja is mijn, uh, mijn spinjuf hè, eigenlijk. Ah, dus, uh, ja. en wat, uh, wat, hoe doet ze het? Ja. Doe even je oren dicht. <laughs> Ik, moet zeggen, ik vind het heel leuk dat we, dat we verschillende mensen hebben waar we spinless van krijgen. Want dat ja. maakt dat het heel afwisselend is. Maar het is, elke keer is het gewoon weer heel erg zwaar. Maar als je ja. dan weer thuis komt en je hebt lekker gedoucht, dan voel je je zo, zo lekker. Wat jij doet dat dan toch een uur achter elkaar? Ja. Dus ja. Ik, ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen, ja? Nee, nee, nee. Ik dat helemaal spinning, niet. Spinning on the Beach is uh, dit jaar, vorig jaar was het drie uur achter elkaar. Maar dit jaar gaan we vier uur achter elkaar. Vier uur? Ja. En, en verwacht je nog mensen over te houden aan het eind van de race? Ja, allemaal. Allemaal? Ja, tuurlijk. Maar dat kan toch niet, je kan dan ja. niet vier uur op zo'n ding zitten. Ja, maar en dan, dat, uh... gaat gewoon goed. Oh. Ja, dat gaat gewoon goed. Hoeveel calorieën verbrand je dan zo in vier uur achter elkaar? Nou, als je berekent dat je ongeveer per, per uur ongeveer zo'n uh, tussen de 600 en 800 calorieën verbrandt. Nou en dan uh, maal vier. Wauw, dat is een uh, volledige dagbesteding, uh, be ja. zou ik maar zeggen, qua ja. calorieën. Ja. En je daarna. Kan, je kan je... die dag eten wat je wilt. Ja, dat geloof ik best. Ja. Ja. Oh, dat is wel lekker. Hoe, ja. hoe, hoe heb jij het ervaren op die, uh, die dag? Nou, ik heb um, twee jaar geleden heb ik voor het eerst meegedaan. Mm -hmm. En dat was, uh, voor mij was dat echt een, een mijlpaal, omdat ik, uh, ik ben natuurlijk heel veel afgevallen. En dat was, uh, ja, ik heb uh, eigenlijk twintig jaar alleen maar op de bank gezeten, dat noem, dat noem ik altijd maar. En uh, ik, ik ben toen bij, uh, bij Kanye terechtgekomen terecht gekomen, voor, dat, uh, voor dat spinnen met de introductielessen. En sinds die tijd ben ik verslaafd. Ingeschreven Spinning on the Beach. En dat was voor mij zo'n overwinning. Dat, uh, ja, dat wil je niet geloven. Dus ik heb echt uh, ja, ik heb drie uur heb ik, uh, heb ik zitten lachen. En dat heb ik, uh, vorig jaar heb ik dat uh, nog eens drie uur overgedaan. En ik drie ga uur, uur zitten lachen, ik, Beno. Uh, Geweldig, ja. Ga die vier uur lachen? Ik ga dit jaar bij Spinning on the Beach. Uh, het is uh, bij uh, Natiek overigens uh, op het strand. En uh, ik ga echt vier uur zitten lachen. Mm. Ja, echt, dat en wanneer gaat dat plaatsvinden? 18 juni dit jaar. Oh, okay. ja, 8 en welk goed doel? Nou, uh, daar zijn we nog, uh, daar hebben we volgende week de laatste bespreking over. Dus dat hou ik nog eventjes uh, verrassend, zeg maar. Ja. Dus dat, oh ja, uh, dat moet nog bekend gemaakt worden. Uh, Het is erger. wel zo dat we 1, febru 1 februari, om, uh, om 12 uur precies s nachts, gaan de aanmelding beginnen. En uh, vorig jaar waren we in... God, opgedacht... het lijkt de volverkoop voor een boek ja. wel, of ja. een film. Ja, dat, is inderdaad, dat, dat lijkt ook inderdaad zo. Maar vorig jaar waren we echt uh, in uh, 48 uur waren we uitverkocht. Echt waar? Zo ja. snel? Ja. Yo, yo, yo. En er komen echt mensen echt overal vandaan. Echt uit Duitsland. Maar waarom zet uit... je ja. er nu gewoon nog 500 fietsen bij? Nou ja, dan hebben we dus ook nog drie vrachtwagens nodig. En ja, dat is een beetje ons, ons okay, bezwaar. Dat is ja, wel ja. iets wat we over, overwogen hebben, maar het is gewoon zo'n ontzettende organisatie om die fietsen hier naartoe te krijgen en te laden en te lossen. Ja. Is gewoon, uh... Dus jullie houden het op 220 ja, fietsen? we houden ja. het gewoon op 220 Waar fietsen. Waar kunnen mensen zich aanmelden? www.spinningonthebeach.com ja, www.spinningonthebeach.com 1 februari. Dat 1 februari. Ja, ja. Zijn er nog kosten aan verbonden? Ja, de inschrijfkosten zijn uh, dit jaar 75 euro. Je kan, uh, maar daar ben je dan wel vier uur blij van. Ja, heel Hoort blij. Hoort voorop. Ja, ja, zeker weten. <laughs> ja. En hey, moe. En uh, je kan je ook inschrijven als team. Dus je kan ook uh, twee oh. keer uh, met twee fietsen één fiets bemannen, oh, okay. Dan oh. fiets je allebei twee uur. Oh, dat, dat, kan je ook een team van tien man? Want dan begint het bij mij een <laughs> beetje... Ja. <laughs> ja, dan ga je, dan ga je Ja, dan wil ik er ja. nog in ja. mee doen. Dan kunnen, kunnen we een, <laughs> uh, we, ja. een team van ZFM uh, ja, inzetten. Je kunt dan met z'n twee, twee uur. Nou, oh, heel erg gefeliciteerd. Ja, bedankt. En uh, heel veel succes de komende jaren, want het ja. is toch een fantastisch dorp dat ja. dit soort uh, zaken kunnen gebeuren. Oké, okay, En bedankt. Ja, graag Hierna komt uh, Culinaire Zandvoort met Nelly Lemmons en Marcel Meijer Junior. We gaan nu eerst even naar de muziek. En dat is onze oud-vertrouwde Lee Towers met You Never Walk Alone. Nou heel goed. Verder natuurlijk met uh, de categorie algemeen van het evenement 2010. En daar waren maar liefst zes gegarigden. En Culinaire Zandvoort, die heeft het als evenement gewonnen. Gefeliciteerd. Dankjewel. En um, wil jij voorstellen aan de luisteraars wie we voor ons hebben achter de microfoons? Oké, okay, ik ben uh, Nelly Lemmens, een van uh, degenen die je uh, mede organiseert. Um, en naast de... jou zit? Uh, Marcel Meijer Junior. Zo'n van, eh, medebestuurs. Ja, medebestuurslid. Ja, medeorganisatie. Mede mede Oké. Oh, okay. Goed, en uh, ja, ik uh, begin altijd maar met. En als ik gisteren in Zandvoort ben komen wonen, wat is Culinaire Zandvoort? Wat is dat voor een evenement? Nou ja, de naam zegt het al. Yeah. Het is in ieder geval eten en drinken. Het is culinair. Oh, dat spreekt we altijd aan. Ja. Mm. Um, dat zijn uh, een heleboel leuke restaurants op het Gasthuisplein. Met een uh, hele mooie bar. Dus uh, er is een hapje en een drankje voor iedereen. We hebben alle soorten eten. Buitenlands, binnenlands. Uh, lekkere toetjes. Dus, uh, noem je maar... zegt heel veel restaurants in het Gasthuisplein, maar zoveel ja. restaurants heb je daar toch niet? Nee, sorry. Nee. Wij hebben uh, 15 uh, restaurants die eraan meedoen. Dit jaar gaan er zes, kunnen er 16 aan meedoen. Um, per 1 februari gaat onze brief er weer uit. We, alle restaurants in Zand worden uitgenodigd om mee te doen hieraan. En ze kunnen zich inschrijven. Ze hebben een maand de tijd om erover na te denken. Per 1 maart sluit de, uh, de termijn. En dan um, gaan we kijken wie er dit jaar weer uh, aan onze. Uh, aan, onze uh, Festiviteit mee doen. Ik begrijp dat je dus een soort uh, tentjes neerzet maar ja, de restaurants ja. die zetten daar een tentje neer ja. met een gasfornuis, stel ik me zo voor, met ja. wat stoeltjes ja. en tafeltjes Ja, daar zorgen dan... wij allemaal voor de tenten, de, de, de, de, de, de tafels, stoelen. dat is allemaal dat zorgt onze organisatie allemaal voor het enige waar de restaurants voor zorgen is voor een eigen inrichting van hun uh, het is ongeveer 5 bij 5 meter wat ze hebben dus dat is hun restaurant en uh, daar zorgen zij voor nu heeft, uh, hebben jullie, en Zandvoort, uh, dit evenement geworden in de categorie algemeen. Uh, maar wat zijn de jury? Waarom hebben jullie het gewonnen en niet die een van de vijf uh, anderen? Vind jij het nog? <laughs> Wij waren ja, zo blij dat ik we waren die die zo enthousiast en ja. zo verrast. Iedereen was in een roest, uh, blijkbaar. Ja. Ja. En, uh, dus, we zijn allemaal vergeten wat ze hebben gezegd, maar ja. het, is, het is zeer... <laughs> het, het staat hopelijk wel op papier... Voor de geschiedenis van Zandvoort? Um, hey, kopen ik kopen wel, maar ja, dat, oh. oh, dat komt wel goed. Oh, dat komt wel goed. Ja. Oké. Okay. Maar er is natuurlijk eigenlijk niet echt een jury. De Zandvoortse mensen konden zeg maar, erop stemmen. Ja, dat is en, waar. En, uh, de, nou, ja, de meeste stemmen gelden. Ja. En, um... Ik snap het al, al die restaurants en alle families hebben natuurlijk allemaal op zichzelf gestemd. Is mogelijk. <laughs> dat zijn jullie woorden. Maar. Ja, daar geef ik, ik geen antwoord op. <laughs> Nou, ik zou zeggen, wij, wij zaten best wel in een zware categorie. Want uh, ik moet zeggen, in, in onze groep zaten er ja. echt wel een paar kandidaten dat ik zeg van, ja, die verdienen het ook. Hmm. Ja, dat moet, dat moet ik eerlijk zeggen. Ja. Nou, helemaal goed. Jullie helemaal blij natuurlijk. Uh, buiten een, een champagne en een beker uh, wordt er nog verder iets. Onze oogkonden natuurlijk. Oh ja, oh, ja. Hebben, prachtig. meegenomen. Oor. Oh ja. ja, hartstikke mooi. Ja. Dus die, uh, nou, de, de roem voor de eeuwigheid, zullen we maar zeggen. Want dit is natuurlijk het eerste evenement, hè, 2010, eerste verkiezingen, denk ik. Ja, ja, ja. Ja. Dus, ja. Nou ja, als je ja. als eerste bent, blijf je natuurlijk altijd vooraan staan. Ze zeggen het. Richard. Ja, nou, ik wil jullie heel erg uh, feliciteren met, uh, met deze prachtige volgend jaar weer. Hè, en, dat, uh, ja, verteld. Want, uh, ik, dat wil ik even doorgeven. Ja? 24, 25 en 26 juni. We hebben tot nog toe altijd, zeg maar, het uh, laatste weekend van de zomervakantie hadden we ons evenement, de, de, de twee keer dat we het hebben gedaan. Maar uh, dit jaar gaan we het een beetje vervroegen en dat is uh, in uh, juni. En uh, nou ja, bij deze is natuurlijk iedereen weer uh, van harte uitgenodigd. En, u, en, en jullie ook als. Uh... Ja, tuurlijk. <laughs> en uh, aanmelden heb ik begrepen, zoals je net zei, vanaf 1 februari. Ja, dus, uh, wij gaan daar zelf naar ondernemers toe. Oké. Okay. En die krijgen een uitnodiging. Van de ondernemers die niet uitgenodigd worden, hebben we op internet ook. Www uh, uh, ja. Kunnen ze de. Zandvoort.nl kunnen ze de uitnodiging ook uh, downloaden en opsturen en als er zijn nou al twintig uh, restaurantshouders mee willen doen <laughs> <laughs> ja dat uh, zien we dan wel weer eerst misschien we wie er zich uitnodigen ja ja ja zich aanmelden, ja ja. aanmelden. Ja, ja, ja ja nou lieve luisteraars 24 tot en met 26 juni aan het gasthuisplein komt allen Dank jullie wel. Ja. Oké, okay, ja, graag gedaan. Dank je wel. We gaan nu even naar de muziek. En daarna uh, gaan we naar Rob van Boogaard En we hebben het al dan over de nieuwbouw van de watersoortvereniging. En we gaan nu luisteren naar Rita Hovink met Laat Me Alleen. Dat is een mooi.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 Dat zegt iedereen in mijn omgeving, maar ik weet dat is niet waar deze tranen rogen hier. Dit gevoel gaat nooit voorbij, want verdriet om echt te eten, is te zwaar om mee te kraten, want hij houdt niet meer van mij, laat me alleen zeur niet tegen mij. En we gaan gelijk door met uh, Rob van Boogaert. En we gaan praten over de nieuwbouw van de Watersportvereniging. Rob, goedemorgen. En goedemorgen. Rob, uh, nou, uh, wie is Rob van de Boogaert? Huh. En wat heb je natuurlijk? Uh, wat is jouw link met de Watersportvereniging? Ik wou het zeggen, dat wordt een lang verhaal wie ik ben. <laughs> uh, dat in een ander programma. Maar in, uh, in, in deze hoedanigheid ben ik voorzitter van de Watersportvereniging Zandvoort. Oké. Okay. Jullie hebben een, een nieuw gebouw, uh, begrijp ik. We hebben daar een prachtige website. En daar valt het, uh, krijg je gewoon een virtuele rondleiding door het gebouw heen. Dat heeft Richard uh, gedaan. En, uh, nou, dat, uh, je hebt je ontzettend goed gedaan. Ik kreeg er zin in. Ja, je, waarin? In de watersport? Nou, in, in, in daar te zijn en uh, aan de open haard te zitten. Of s morgens op. op het terras. Of voor mij met een bootje te huren. Maar het, het ziet er erg uit nodig uit. Ja. Rob, vertel eens wat over dat gebouw. Ja, nou, het ja, de uh, eerste opmerking zei van we hebben een gebouw. Ja, nou, het staat alleen op Papier, want we hebben natuurlijk nog helemaal niks. Het gebouw moet nog gebouwd gaan worden. Oké. Okay. Uh, hopen we wel uh, dit jaar, uh, of dit jaar, we hopen uh, volgende maand uh, de eerste paden te gaan uh, boren. En waar komt en, het? Op de huidige locatie. Dus, uh, en waar is dat? Naast uh, de reddingspost uh, Ernst meijer zeg maar, uh, is het zuid, hè? Ja, op de, het zuidstrand. Uh, tegenwoordig hebben we een officiële adres: Het heet uh, Boulevard Paulusloot 1 z uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ze hebben heel creatieve geesten zijn het hier in Zandvoort. Ja, ja. Uh, maar dus eigenlijk waar de, de huidige zaalverring ook is, daar wordt het nieuwe gebouw uh, neergezet. Een permanent gebouw op het strand. Ja, het permanent. Uh, die discussie is natuurlijk al een paar jaar aan het lopen. Precies. Dat, uh, we natuurlijk binnen Zandvoort een aantal uh, vaste paviljoens hebben. Uh, ten behoeve, van de toeristen en uh, uh, reactieve maken. Alleen er was eigenlijk nog nooit iets op basis van watersport. Uh, Zandvoort heeft in zijn uh, speerpuntenbeleid uh, heel duidelijk dat met name het watersport uh, uh, enorm ontwikkeld moet worden. Uh, ja, dan moet je natuurlijk niet uh, 1 september zeggen van dan is het klaar, uit en ja. over uh, en de rest van de winter uh, gebeurt er niets meer. Want er gaat tegenwoordig uh, uh, jaar rond door hè? Nou het gaat inderdaad, zeker de kaartjes gaan het jaar rond door. De kat ja. katamaranzeilers, dat is nog wel een uh, seizoensgebonden uh, sport. Daar haalt het echt wel uh, oktober, november mee op. Maar de kaartjes van tegenwoordig, die uh, hebben dusdanige uh, pakken en, en, en outfit, die gaan echt het hele jaar door. Je ziet ze nou ja, eigenlijk zoals uh, uh, van de week waren ze nog druk bezig. Want ik verwacht eigenlijk gezien het weer en de wind van vandaag, dat de heren zometeen wel weer het water opstappen. Ja, ja. En die worden niet gedwongen? <laughs> <laughs> nou, als het gebouw er staat, uh, dan loop ik met een pistool erom. Maar, uh, <laughs> maar hoe, hoe werkt dat? Hebben die dan centrale verwarming in hun pak of zo? Ik, ik, ik zie ze wel schalen op uh, ik denk, ja, oh my nee, Dat God. zijn zes, zes en dikke neopreenpakken. pakken. Uh -huh. uh, en die laag is zo warm, plus uiteraard, uh, je warmt je lichaam op doordat je aan het kaiten bent, wat natuurlijk een enorme actieve sport is. Uh, en je voorkomt de afkoeling ermee, dus die jongens die komen zelfs af en toe echt letterlijk nog zwetend van het water af, Tss. Terwijl wij dan op het strand dus in een jas staan te vernikkelen. Ja, ja, ja, en dan ja, ja. staan die jongens echt even van, poef, ik heb het warm, uh, ik doe even een stukje uit. Uh. Maar dat gebouw, dat, uh, het, het is een prachtig ontwerp. Uh, wie is de architect? Ja, uh, de architect is Lensraam architect. Bloem bloemarchitecten. Uh, we hebben nou, bijna alweer twee jaar geleden een uh, uh, architectenwedstrijd uitgeschreven. Uh, waar uh, in totaal uh, zes uh, hele grote architectenbureaus uh, aan meegedaan hebben. Die hebben uh, eigenlijk belangloos uh, een, een ontwerp ingediend met maquettes, alles erbij. Uh, we hebben een, uh, twee dagen lang uh, met het bestuur en we hebben ook een bouwcommissie, die ons dan de jaar-rondcommissie uh, hebben hebben daar uh, in het uh, hotel. Uh, Noord-Holland uh, gezeten uh, en hebben de zes uh, bureaus een presentatie uh, gedaan. En daar is uh, dit bureau uiteindelijk als winnaar uitgekomen. Zo. Uh, wat het een zeer een... futuristische uh, ontwerpen. moet Want het nou. moet natuurlijk aan allerlei specifieke eisen voldoen. Uh... Ja, het klopt. Nou, we, zoals misschien bekend is zijn wij het uh, enige gebouw, voor zover ik weet, zoals op de Nederlandse kust, wat uit twee verdiepingen bestaat aan het strand. Dat is een vrij unieke situatie. En die hebben we ook in de nieuwe situatie weer uh, kunnen creëren. En dat betekent dat de benedenbouw volledig geschikt is voor kleedruimtes, opslag van kaiters. Er komt zelfs een saunaatje in, warme douches. Sauna? Ja, ja, ja. Ja, het, het, het, wordt een, het, wordt een, het wordt een luxe club. En met de auto in de wintermaanden zal dat een uh, ideaal iets zijn als je dan toch uh, koud komt... Uh, en je zegt het enige gebouw met twee verdiepingen. Volgens mij is het ook het grootste gebouw qua oppervlak. Want bedoel, het is zo'n gigantisch gebouw. Dat ik me niet kan voorstellen dat er nog een tent aan de Nederlandse kust in de winter staat. Die zo groot is. Nee, qua oppervlakte, nee. vloeroppervlakte hebben dat, dat is nou weer net uh, niet het Het uiteindelijke uh, uh, bruto vloeroppervlakte is uh, gelijk aan de strandpaviljoens. Alleen wij verdelen hem over twee verdiepingen. Oh, okay. Okay, ja, ja, ja. Oftewel onze vierkante meter oppervlakte is slechts 350 meter, oh. uh, tegen inderdaad 700 meter de overige paviljoens. Alleen omdat wij met twee bouwlagen hebben, komen we ook weer aan die 700 meter. En dat videootje dat lijkt dan een beetje bedriegelijk, want het het het, het, het is zo o, groot. Ook. Het oogt veel o, groter. Nou ja, ja, ik zeg, uh, de, uh, uh, maar ik kan de aanhalingstekens er niet voor plaatsen. Slechts 350, meter. Ja, is nog steeds meter. gigantisch. <laughs> ja, oh, ja, maar ja, dat ja. is ja. natuurlijk nog steeds ja. gigantisch. Als je nagaat nou ja. dat de huidige paviljoens ergens rond de 200 meter zitten... Ja. Maar dus de begane grond, zal ik maar zeggen, hè, dus op uh, strandniveau, die, uh, dat is specifiek voor de watersporters. Ja, dat is en, specifiek. En dan boven hebben jullie een restaurant en een lounge gedeelte. Ja, daar komt een, uh, een lounge horeca gedeelte. Uh, nou, oh. dat bestaat, uh, ik heb daar hier ook even een, een heel klein... Uh, fotootje van. Ja. Uh, dat wordt echt inderdaad helemaal ingericht. Uh, inclusief de al uh, aangenomen. voornoemde uh, open haard die erin komt. Een bar. Daar komt een restaurant gedeelte in. Dus de mensen die uh, klaar zijn met sporten. Of gewoon graag naar watersporters kijken. Want dat is natuurlijk al de spectaculair gezicht. Die kunnen daar dan terecht. Ja, dat is exact uh, het verhaal. Je hebt het daar, dat is natuurlijk het leuke. Dat het op de bovenbouw zit. Je hebt natuurlijk een uh, fantastisch panorama uitzicht over eigenlijk de hele kust. Uh, je kan natuurlijk de, de kats en, en de, de kaits fantastisch heen en weer ja. varen. En ja, we hopen daar natuurlijk een perfecte ambiance te kunnen creëren. Om daar, maar om hoe doen leren. jullie dat bijvoorbeeld met met, zwaars, uh, met windkracht 12? Uh, wordt dan niet benedenboel niet bedreigd door het uh, opstormende stormende water? Uh. Ja, de, de, de, de toekomst zal het natuurlijk leren. Maar uh, uiteraard wordt ook dit gebouw uh, zwaar onderheid. Er komen in totaal 43 palen in die... Uh, Gemiddeld of gemiddeld, die gaan allemaal 8 meter de grond in. Zo, daar komt een uh, privap uh, uh, uh, gestorte betonnen vloer overheen. Uh, die aan wordt verankerd. En dat hele verhaal, uh, we mogen gelukkig bouwen op 5,5 meter boven NAP. Uh, moet er. Uh, tot toe leiden dat als die storm komt, en die komt gegarandeerd, ja. eh, dat het water er gewoon volledig onderdoor gaat. En eh, het gebouw als het goed is na afloop nog steeds moet blijven staan. Maar uh, dan hebben jullie ook wel rekening gehouden met het feit dat er voor Zandvoort altijd een soort natuurlijke ja, uh, wat is natuurlijk, stand, zandbank wordt gecreëerd. Hè, zodat echte stormen niet echt vat hebben op het Zandvoortse strand. Hè, anders dan bijvoorbeeld het naakstrand waar ze dat wel hebben. Nou loop ik een jaartje 40 veertig uh, uh, uh, al mee in deze vereniging. En ik heb het gezien uh, in die jaren dat het water uh, tot letterlijk aan de reep stond. Uh, dus tot aan het prikkeldraad hekje en, en ja. daarvoor geen druppeltje zand meer zat. Op dit moment zitten we in de gelukkige omstandigheden dat we uh, zoals een luxe hebben door te veel zand. Dus er ligt een enorm zeemanket op dit moment uh, voor ons. Maar ik ken ook absolute tijden weer dat het uh, hmm. net zo dramatisch was als bij het naast. Stond. Okay. Alleen, de huidige situatie moet er dan wel voorkomen dat. We uh, we nog steeds 5,5 meter boven die NP blijven staan met die palen. Die zee moet er onderdoor kunnen lopen. Ja, ja, ja, ja. Kun je eens een hele korte rondleiding geven door, door het gebouw? Ja, dat kan ik. En dan doe ik het eigenlijk uh, toch aan de hand van de tekeningen die we hebben. Uh, nou, het gebouw is uh, ontworpen uh, heel licht en ruim. Dat wil zeggen dat uh, veel heel veel glas erin. Hm. Maar dat weer afgewerkt met uh, uh, grenen uh, uh, of red seder, uh, houten latten. Het is een, misschien een heel klein beetje te vergelijken met Parnassia. De, de, hmm. Daar, daar, daar is het, heeft het een. een, een, een absoluut niet uh, gelijkwaardig, maar daar heeft het iets van weg. Dus enerzijds toch de beschutting en, en, en, en de privacy van uh, het, het enorme houtwerk. Het is ook een enorm duurzaam gebouwd gebouw. Het is volledig uit hout opgetrokken. Aan de andere kant enorm ruimte en, uh, ruimtelijk en, en licht uh, gebouwd. Hmm. Nou, beneden bestaat het uh, gedeelte uh, eigenlijk uit de linkerzijde. Uh, dan moet ik altijd even heel snel spieken. Uh, een gedeelte is uh, puur opslag van kites. Dat zijn allemaal lockers waar mensen hun uh, kitespullen in uh, kunnen stoppen. Het rechter gedeelte zijn eigenlijk de kledinglokkers, waar mensen hun persoonlijke spullen in uh, kunnen opbergen. De douches, uh, toiletten, uh, sauna gedeelte wat hier komt. Uh, nog wat opbergen van strandstoelen en dergelijke. Als mensen gewoon lekker op het strand willen zitten. Dat kan ook allemaal. Ja, in principe kan, uh, moet alles erin kunnen wat uh, erin kunnen. Ook zeilopslag uh, zit hierin uh, voor de katamano's die hun uh, gewone zeilen moeten kunnen opslaan. En de bovenbouw eigenlijk hetzelfde. Uh, een horeca-gedeelte, een keukengedeelte, een zitgedeelte, een lounge-gedeelte om de open haard heen. En zelfs een kleine vergaderruimte. Uh, uh, voor je ja, bestuur. Uh, ja, bestuur Of, of als daar mensen, sponsors of hier dan ook. Zeggen van, god, ik vind het eens leuk om een dag uh, op een watersport uh, te een oh, Leuk idee. Rob, hoeveel gasten ontvangen jullie per jaar? Er uh, is heel variërend. Het, het gros is natuurlijk allemaal lid. Uh, en komen. hoeveel leden hebben jullie? Uh, op dit moment zitten we op een uh, 300, 350 leden die daar uh, lid zijn. Dat is dus alles door gezinsleden, gezinsleden, jeugdleden, alles door heen. Uh, en die nemen natuurlijk heel vaak gasten uh, en kennissen mee. Dan wel gewoon bezoekende gasten van uh, andere verenigingen of, of en, en die leden kunnen ook bij jullie uh, komen uh, ja. met hun spullen komen en dan gaan zeilen. Ja. En, uh... In principe, elk lid uh, mag uiteraard gebruik maken ervan. Gasten uh, kunnen gebruik maken. Maar uiteindelijk als je echt uh, van onze faciliteiten wil gebruik maken als zeilen of kaiten. Dan we het toch altijd wel prettig om uh, lid te worden. van. Ja, ja. Want dat is uiteindelijk, uiteindelijk onze hoogbron van inkomsten. Ja. Uh, hey, even, van het even ter afsluiting, wanneer is het uh, gebouw klaar? Nou, we proberen de derde week van uh, februari uh, de eerste paal te gaan boren. Uh, dan gaat het vrij snel het gebouw erop zetten. Dat hopen we toch uh, eind maart, begin april uh, echt de ruwbouw klaar te hebben. Dan gaan we zelf nog een heleboel uh, aftimmeren. Want natuurlijk, uh, weer het voordeel als je veel leden hebt, kun je ook een heleboel dingen zelf doen. Ja. En dan hopen we toch wel eind april, begin mei, dat het is oh, het, dus het nieuwe maakt. seizoen. Dan kunnen jullie ja. gebruik maken. Ja, zo. Van het zal uh, iets later beginnen het nieuwe seizoen, maar we willen toch wel proberen uh, snel voor het nieuwe seizoen. Uh, hebben sturen. jullie nog leden nodig? <laughs> ja, absoluut. <laughs> Hoe kun je lid worden? Leden, uh, leden die kunnen timmeren, begrijp ik. Ja, niet. vooral uh, die. Hè, ja. <laughs> ja, die zijn inderdaad heel handig. Nee, uh, juist door de enorme uitbreiding die we gaan doen, hebben, we weer enorm veel ruimte voor nieuwe leden. Oké. Okay. Uh, het mag dus eigenlijk uh, uh, op onze website. Dat is www.wvzandvoort.nl watersportvereniging Zandvoort, dus WV Zandvoort. Ik heb hier nog vuurwerk tussen staan. Maar... Nee, die kan je gewoon vergeten. Oh, okay. uh, als je dus gewoon zoekt onder uh, www.wvzandvoort.nl Daar staat eigenlijk al informatie, dus dat staat ook in hoe je lid kan WVZ worden. WVZ of WV Zandvoort? Nee, WV Zandvoort. WV Zandvoort, dus ja. De eerste twee letters zijn afgekort en het Zandvoort blijft geleden uh, staan. Oké, okay. dus nou. De, uh, Echt, ja, we zijn er helemaal. Ja. Veel goed. succes met het Gaan bouwen. Doen. We komen zeker een keer kijken. Nou, dat uh, denk Meno. ik wel. Ja, ja, ik neem we aan dat jullie de opening spectaculair... Uh, ja, uh, het is we wel een heel klein dingetje. Je weet dat we een, uh, gelukkig een stuk subsidie hebben ontvangen van de provincie Noord-Holland. Om dit mogelijk te maken. Uh, en nou, we willen ergens uh, medio uh, april, mei, Nou, dat zal wel mei worden denk ik. Echt een hele grote opening doen, waar ook de gedeputeerden, in dit geval... je ja, vanzelfsprekend. De ja, de Bont, ze worden uitmeld oh ja, voor de bont. Ja, ja. ja. ja heel, veel, heel, veel, heel veel succes. Helemaal goed, dankjewel. Dit, dit was Rob van Bogaert van de Nieuwbouw, van de watersportvereniging. We gaan uh, hierna verder met uh, de Bar Battle en het goede doel Kika. En we gaan nu eerst even naar muziek luisteren en dat is Ruud Jakots met Vrede. Toe aan het laatste onderwerp van Goedemorgen, Zandvoort op deze 22 januari. Twee dames voor ons. Dames, schuift u eens even gezellig voor de microfoon. Want er zit wel een meter tussen en dat, dat vangen we het niet. Stel je even voor. Nou, ik ben Patricia Klein. Ik kom uit Zandvoort. Fantastisch, Patricia. Hoi, ik ben Meerte de Rode en ik kom ook uit Zandvoort. Ah, kijk eens aan. Patricia Meerte. Nou, we hebben het over de Bar Battle voor Kika. Um, Patricia, Kika, even voor iedereen. Het is een goed begrip in, in Zandvoort, maar leg het nog even uit. Ja, dat is een fonds voor kinderen kankervrij. Oké. Okay. Om het even kort ja. uit te leggen. Ja, dat is in één zin. En uh, Meert, um, wat gaan jullie doen in, uh, met die bar battle en waar is het? In Lauronardi, Hardy, in de Halterstraat. Ja. En we gaan zo'n loterij organiseren voor Kika en er komt een Braziliaanse danseres optreden. Zo, en, maar het is een hele avond, hè? Mm -hmm. Ja. Ja, Patricia? Ja, van 8 tot 1. En we hebben ook onder andere een um, uh, Zambatula-band. Wat is dat? De percussie-band van die trommels. Oh, en dat allemaal in dat uh, kleine gezellige uh, cafeetje. Ja, het wordt voor het stampvol. Ja. ja, als die band er al is, is het al vol. <laughs> er kunnen geen gasten meer bij. Nee, nee, nee. Gast op straat, maar maakt niet uit. No. Vertel verder. Ja, en dan de loterij, zoals Meertel zei. En met die, die loterij, wat moet ik me bij, daarbij voorstellen? Uh, verschillende dinerbonnen. Uh, zonnebrillen, mooie prijzen. En we gaan ook een, uh, een veiling uh, doen. Oh. En, wat, en wat gaan jullie veilen? Uh, dat is een Segway. Wat is dat? Oh, een, dat is een. Ja, ja? ja, ik weet niet hoe ik dat moet gaan uitleggen. Ja, no, ja, dat, is, dat is toch zo'n uh, zo zo step op twee wielen? Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, wat elektrisch wordt bestuurd. Ja. Uh, die hebben we van Behind the Beach. Die sponsort ons ermee. En uh, daar hebben we voor twee personen twee uur lang een segway te huur. Oké. Okay. En je wordt wordt erin gefluisterd? Ja, zegt het zelf maar. Ja, een Café Oomstee die sponsort ons ook met een mooi bedrag. Want daarvan gaan wij een SkyTube voor de deur neerzetten. Dat we Sky lekker opvallen. Tube. Ja, ik ben... Wat, wat is nou weer een sky tube? <laughs> dat is zo'n... Uh, meestal is het een man of zo, hè? Die ja, dan die opgeblazen die wordt en dan met lange armen oh, en dat lange het een beetje langer. heen en weer beweegt. Oh, zo'n ja. ding. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> nou, Dat is een beetje een aandachtstrekker. Ja ja. ja, ja. En, en um, moet je daarvoor inschrijven voor die bar battle? Ja. Ja, vertel het ja. maar. Nee, daar hebben we ons opgegeven met vijf vriendinnen. Ja, ja, ja. Maar, Meerte, maar als ik daar naartoe wil, kan ik zo binnenlopen? Of ja, moet... gewoon zo naar binnenlopen. Ja, ja, ja. En dan kan je gewoon aan de bar loten kopen? Ja, loodjes zijn 2 euro per stuk. Ja. En ja, aan de bar lekker ik een drankje komen drinken. En dan gaat het allemaal vanzelf. Da ja, ja, ja. oké. Okay. Hey, en Wij ik... entertainen jullie wel. En waar <laughs> ik zo ontzettend benieuwd naar ben, wat hebben jullie aan? Want ik weet tot nu toe dat de, de barbattles... Nou ja, die... Richard... <laughs> heel sexy. Verrassing. <laughs> de bar, dit is niet de eerste barbittle die we hier... Uh, kijk, ja, ik okay. bedoel ik maar. De Caribbean Gifts. Uh, dit ziet er heel sexy van. uit. Wat, uh, wat, wat hebben jullie aan uh, die avond? Wat voor kleding? Ja, een soort Braziliaanse outfit. Ja. Ja. Kun je dat beschrijven? Ja, Roars, glitters. Glitters. Blink, blink. Zoiets Zo is het, <laughs> dit? Nou, iets meer. Ja. Iets meer, uh, ja. iets meer ja. kleding. Je ja, zult het even uitleggen aan de luisteraar. We, zien een, uh, we hebben een flyertje op tafel gekregen. Uh, en een dame met, uh, nou, op zijn Braziliaans uh, gekleed. Een Braziliaans carnaval hebben we het dan je, over. Je moet zoeken naar de textiel. En, ja, je moet zoeken naar de textiel. Het is een klein bh'tje. Een, een, een grote een blote buik. En uh, een ven natuurlijk keurig opgemaakt. Ja. Het ziet er heel netjes uit hoor, dames en heren. Um, nou dames, dus dat wordt een, uh, een knallertje neem ik aan. Absoluut. Ja, want hoe ja. komen jullie aan het initiatief om dit uh, zoiets te organiseren? Nou, het was vorig jaar natuurlijk ook wel de bar battle. Ja. En toen zag ik het in het krantje staan. Ik denk, nou, wat grappig. En eigenlijk was het eerst als schijntje bedoeld van nou, zullen we meedoen, haha. Maar nou, toen werd het toch wel heel serieus. En toen dacht ik, nou, we, nu, ja, we gaan er gewoon voor. Ja, ja. Leuk thema bedenken. Maar hebben jullie het, en, uh... betekent dat dat jullie het over hebben genomen van de, degene die het vorig jaar hebben georganiseerd? Nee, nee, nee, nee. Nee, we hebben ons gewoon opgegeven voor, ja, om als team mee te gaan doen. Oh. En, en dat, dat team, is dat, heeft dat een, uh, is dat een achtergrond of zijn u toevallig gewoon vriendinnen? die? vriendinnen. Ah, Oké, okay, dus niet, niet een hockeyvereniging een of, of nee. wat nee. dan ook. Ja, nou, prima. En wat komt er dan allemaal op je af uh, in zo'n. Uh, want ja, als je met een geintje begint dan, en het wordt ineens serieus, dan, uh, dan komt er wel wat op je af, denk ik dan. Ja, we dachten eerst, nou we doen mee, we hoeven alleen maar achter de bar te gaan staan en uh, een mooie omzet te uh, halen. Maar dat was dus niet de bedoeling, je moest ook echt gaan promoten en ja, een thema bedenken, de hele zaak die wordt aangekleed, nou, ja, et cetera, et cetera. En bij Goedemorgen Zandvoort komen, ja. om ja, te vertellen. Ja. Promotie, ja. te. Uh, ligt dat een beetje in je, in je vakgebied of je studie Ja, flyers en posters, hebben door het hele dorp opgehangen en uitgedeeld. ja wat, wat doen jullie zo in het dagelijks leven? Ja, momenteel even niks. Ik heb bij de rijschool gewerkt en ik moet oh, zoeken. Je doet nu de bar battle. Ja, nu de bar battle, nee. ja. <laughs> ja Fulltime. Full <laughs> <laughs> ja, en, en wat doe jij? Ik werk in een bloemenzaak. Bloemenzaak? Ja. Staat het, uh, betekent het ook dat de bar vol met bloemen staat straks? Of, uh? Nou, een paar palmbomen. Palmbomen, oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Banders natuurlijk een beetje opzetten. Nou, ja, uh, ja, ja hey Noem nog even wanneer de bar battle is en waar? 27 januari, Laura en Hardy, van 8 tot 1. Oké, okay, nou, dames en heren, komt Allen. Misschien uh, dat wij ook nog even langskomen. Wie weet, Benno, wie weet. Uh, heel erg veel succes. En uh, ze gaan nu heel erg tevreden achterover zitten. <laughs> Zo van nou, dat hebben we gelukkig weer gehad. Jongens, jullie moeten nog een hele avond straks hè. Nee, dat komt helemaal goed. Oké, okay, dus aanstaande donderdag was het. Ja. In de Laueren Hardy van 8 tot 1. Ja. Nou, komt Allen voor het goede doel voor Kika. En uh, ja, Roy heeft een heel mooi uh, toepasselijk nummer. Uh, gevonden. Dat is Just Stand Up van, en nu komt het, Artiesten Tegen Kanker. Nou, kijk eens aan. got the patience for the pain, and if you don't. Nou, dan ziet uh, goedemorgen zandvoort uh, zit er alweer op. En tenslotte wil ik nog even uh, meegeven dat we er informatiebijeenkomst over de Damherten, aanstaande donderdagavond ook, oh, dat, dat wordt een drukke avond. We moeten naar ja. de barbattle. Maar moeten dan kunnen naar... we eerst naar de informatieavond en dan nog even naar de bar battle. Ja, want dat is om half tien afgelopen en begint om half acht. en is de inloop en dat allemaal in het NH-hotel hier in Zandvoort. En dan komt uh, nou Jaap de Bond, de gedeputeerde, die komt het een, een en ander toelichten en, um, en vragen beantwoorden. Nou, Het is een druk avondje worden, want de Damherten, nou dat is wel het item van de laatste tijd. Uh, bijna lang, uh, dagelijks landelijk nieuws zelfs. Um, en hier in Zandvoort natuurlijk ook. Uh, de concurrent doet er uh, Dapra mee. En ik heb van de week allerlei leuke reacties gelezen over tegenstanders en voorstanders van de hertjes. Goed Richard, dankjewel. Ja, ben het was leuk. Ja, het was gezellig. Dat doen we nog een keer. Ja, vast wel.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 De president van de Europese Centrale Bank, Trichet, heeft een hoge Nederlandse koninklijke onderscheiding gekregen. Koningin Beatrix heeft de Fransman benoemd tot Ridder Groot Kruis in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft volgens het ministerie van Financiën een belangrijke bijdrage geleverd aan de stabiliteit van prijzen in de eurolanden. Ook wordt Trichets daadkrachtige optreden tijdens de financiële crisis geprezen. Trichet volgt in 2003 Wim Duisenberg op als president van de Europese Centrale Bank.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 Richting Zwitserland mag Montjesmaat weer worden gevaren. De Nederlandse verladersorganisatie EVO zegt dat de stremming miljoenen kost. Vanaf een Japans eiland is een onbemande raket vertrokken naar het internationale ruimtestation ISS. Aan boord is zes ton aan wetenschappelijke apparatuur en voedsel en kleding voor de astronauten.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 Ajax-voetballer Urbi Emanuelson heeft een driejarig contract getekend bij het Italiaanse AC Milan. De 24-jarige linksback gaat in principe komende zomer naar Milaan, maar er zijn ook berichten dat hij nog voor het eind van deze maand verhuist. In dat geval kan Ajax nog geld verdienen aan de transfer, want aan het eind van dit seizoen loopt het contract van Emanuelson bij Ajax af. Het weer, hier en daar nog wat lichte regen. Vanmiddag van het noorden uit opklaringen. De temperatuur loopt uit een van 3 graden in het zuidoosten tot 6 graden langs de kust. Vanavond is er plaatselijk kans op mist. Dit was het NOS-journaal.